7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Geweld in Libië verder geëscaleerd. Zorgdirecteur erkent misstanden in verpleegzorg. En Spanje verlaagt de maximumsnelheid. In Libië lijken gisteren de zwaarste gevechten te hebben gewoed sinds het begin van de opstand. Troepen van Gaddafi begonnen op verschillende plaatsen een tegenoffensief. De rebellen zijn bij hun opmars naar Sirte, dat ze tot op 30 kilometer waren genaderd, ver teruggeslagen. Maar de troepen van Gaddafi lijken er niet in te zijn geslaagd om steden te heroveren. Ze drongen gisteren met tanks Misrata binnen, 200 kilometer ten oosten van Tripoli, maar vijf uur later werden ze uit het centrum verdreven. Bij de strijd in Misrata zouden tientallen doden zijn gevallen. VN-topman Ban Ki moon eiste gisteren van het regime van Gaddafi dat er een eind komt aan de aanvallen op burgers. Sinds het begin van de strijd zijn mogelijk duizenden doden gevallen. De VN stuurt een team naar Libië om een beeld van de humanitaire situatie te krijgen.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 Het Italiaanse eiland Lampedusa wordt opnieuw geconfronteerd... met een vluchtelingenstroom uit Tunesië. Vannacht werden al 150 mensen uit zee opgepikt... en op zee zijn verscheidene boten met vluchtelingen onderweg. De migranten maken gebruik van het verbeterde weer. Door harde wind was de zee tussen Tunesië en Lampedusa lange tijd te onrustig. Na de Tunesische revolutie in januari maakten duizenden Tunesiërs de oversteek. Italië vroeg andere Europese landen om hulp bij de opvang.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 Het afgelopen week drongen betogers bij andere gebouwen van de veiligheidsdiensten naar binnen. Ze vonden er onder meer bewijzen van marteling en verslagen van afgeluisterde gesprekken. Volgens critici hebben de diensten in Egypte nog steeds onbeperkte macht. Directeur Kars van de Zorggroep Rotterdam erkent dat de behandeling van dementerende bejaarden ontluisterend kan zijn. In Met het oog op morgen noemde hij het beeld dat een undercoverjournalist geeft van de verpleegzorg deels realistisch. Journalist Ivo van Woerden werkte twee maanden bij de Zorggroep Rotterdam. In een boek schrijft hij dat het personeel geen tijd heeft voor persoonlijke aandacht. Bejaarden worden bijna de hele dag in bed gehouden en vaak lange tijd niet verschoond. Directeur Kars zegt dat het beeld wel vertekend is... doordat Van Woerden in de zomervakantie werkte. Volgens Kars schiet de zorg aan dementerende bejaarden tekort... doordat de samenleving er niet meer voor wil betalen. PVV-leider Wilders heeft op Twitter het privébezoek van de koningin... aan de sultan van Oman erg dom genoemd. Volgens hem is de sultan een abjecte dictator.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 Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... dineren morgenavond met de sultan. De sultan nodigde hen uit nadat een staatsbezoek... vanwege de spanningen in Oman was uitgesteld. In Spanje geldt vanaf vandaag op snelwegen... een maximumsnelheid van 110 km per uur. De maatregel is een reactie op de hoge olieprijs. Door de maximumsnelheid te verlagen van 120 naar 110... gaat het benzineverbruik omlaag... en hoeft er minder olie geïmporteerd te worden.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 En dit is de ANBB-verkeersinformatie. Carnaval in de zuiden van Dans zorgt voor een minder drukke ochtendspits. Slechts zeven files, goed voor 22 kilometer. Opvallende file op de A16 richting Rotterdam. Daar staat bij Zevenbergshoek 4 kilometer na een ongeluk. Daar zijn drie rijstroken afgesloten. Al het verkeer wordt daar over de vluchtstrook geleid. Rijdt u nog in de regio Breda. Wilt u naar Rotterdam, kunt u het beste omrijden via Gorkum over de A27 en de A15.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 En Lara Renssen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Nog altijd hevige gevechten in Libië. U hoorde het in het journaal. We proberen contact te krijgen met onze mensen in het oosten van Libië. Is nog niet gelukt tot nu toe. Als dat lukt, dan schakelen we direct. En we kijken hoe het is in Egypte. Daar is Mubarak dan weliswaar vertrokken. De onrust blijft. Ja, en al die onrust zorgt voor een steeds verder oplopende olieprijs. Ook in de Verenigde Staten. De Amerikanen betalen nu 12% meer aan de pomp dan een maand geleden. En het land overweegt nu om de oliereserves maar aan te spreken. Correspondent Ron Linker in Washington. Ron, zijn de Amerikanen zo benauwd voor die stijgende olieprijs? De Amerikaanse regering ziet dus ook diezelfde cijfers als die jij net opnoemde. 12% binnen 30 dagen, dat is wel heel hard in een land waar heel veel met de auto gebeurt. Maar het gaat om brandstofprijzen. In een gedeelte van Amerika, New England bijvoorbeeld, daar worden huizen ook verwarmd met olie. Dus er is sprake van, nou ja, paniek is een groot woord, maar wel bezorgdheid. En dus is een van de opties die wordt overwogen, het aanspreken van die strategische oliereserves. Daar moet ik wel twee kanttekeningen bij maken. De eerste dat het nu misschien lijkt alsof die oliereserves dan ook snel zullen worden aangesproken. Het kwam uh, een paar uur geleden te sprake tijdens een interview met Obama's chef Staf en die zei dat het een optie is als antwoord op een vraag van de journalist of het ogenwoven uh, wordt. Dus dat is toch iets anders hè, dan een uh, verklaring van het Witte Huis dat het nu snel gaat gebeuren. Het tweede is, dat wil ik dan ook nog wel even benadrukken, het verschil in benzineprijs. Een liter benzine kost hier in de Verenigde Staten 65 eurocent. Uh, en ik heb even goed gekeken uh, Lara, volgens mij heb jij net betaald 1,70 per God, liter. Ja. Dus bijna drievoudig, hè? Nou ja, goed, Maar goed, als de stijging 12% is, dan komt dat natuurlijk overal hard aan. Ja, ik heb vanochtend getankt, inderdaad rond 1,70 euro in Nederland. Nou ja, uh, die oliereserves, strategische oliereserves, wat houdt dat precies in als ze die aanspreken? Nou, het is echt een, een noodgreep als er geen andere opties meer zijn. Simpel gezegd, de Amerikanen hebben een reservehoeveelheid olie... opgeslagen in vier locaties in Texas en Louisiana... voor als er een serieuze storing zit... In de aanvoer van brandstof. Het gaat om meer dan 700 miljoen vaten olie. En als je alles dan omreekt, dan is dat genoeg voor een half jaar, mocht alles uitvallen. Dus bedoeld voor noodsituaties. Opgezet in de jaren 70... Hè, toen de oliecrisis er was en toen er dus geen olie meer kwam. En ja, ze kunnen dus door de overheid op de markt worden gezet of verkocht aan oliemaatschappijen. Als er meer olie op de markt komt, is dan de gedachte: dan stijgt het aanbod en dus daalt de prijs bij de pomp. En is het wel eens gebeurd, het daadwerkelijk aanspreken van die oliereserves? Het, het gebeurt wel eens, het is niet vaak. Het is een middel dat heel spaarzaam wordt ingezet. De Amerikanen houden over het algemeen meer van marktwerking. Dat zie je dus nu ook, dat de minister van Energie... maar ook de minister van Economische Zaken hebben gezegd van... liever willen we die oliereserves niet aanspreken. Laat de markt dit probleem maar oplossen. Het is voor het laatst ingezet in 2008 na de orkanen Gustav en Ike... die voor veel schade zorgden in de Golf van Mexico. En daar liggen veel olieplatforms. Dus toen kwam de olieaanvoer stil te liggen en greep men in... En, uh, het is ook gebeurd na Hurricane Katrina in 2005. En uh, bijvoorbeeld ook in 1991 toen Amerika Irak voor het eerst binnenviel. Dus het gebeurt spaarzaam bij oorlogen, natuurrampen met name. Dus je kunt je afvragen of uh, het conflict in Libië uh, nu een, uh, een argument is om het in te zetten. Zou het kunnen dat Obama uiteindelijk toch moet besluiten om het te doen... omdat um, ja, de economie herstelt um, van de crisis? Dat herstel is nog fragiel. Als ja. de Amerikanen het voelen in hun portemonnee gaan ze misschien minder uitgeven. Daar kan hij natuurlijk uiteindelijk ook als president last van krijgen. Precies, dat is het argument dat heel veel uh, parlementariërs hier gebruiken. Uh, die wijzen naar hun eigen kiesdistricten, waar mensen letterlijk dus die hogere benzineprijzen moeten betalen. Waar de economie net weer een klein beetje aan begint te trekken. Waar mensen dus die hogere benzineprijzen letterlijk in hun portemonnee voelen. En dan kan het die beginnende groei van de Amerikaanse economie gaan remmen. Dat is het moment ook waarop Obama misschien kan besluiten om uh, die strategische oliereserves in te zetten. Maar nogmaals, het is een, het is een middel dat de Amerikaanse presidenten niet graag inzetten hè. als je kijkt naar dat lijstje wat ik net opnoemde. Het ging om oorlogen, natuurrampen. De vraag is of dit daar onder valt. Of hopen ze ook, Ron, dat alleen de mededeling al genoeg is... om de markt wat tot rust te laten komen? Dat zou de bedoeling uh, kunnen zijn, waren het niet dat natuurlijk, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar Aziatische markten die nu al zijn opengegaan. en die nu ook alweer onderuit zijn gegaan door de hogere brandstofprijzen. Het is natuurlijk niet Amerika alleen, dat wil ik maar zeggen. Het is niet alleen Amerika dat uh, de, de koers van die olieprijzen bepaalt. Zo'n mededeling kan een geruststelling zijn voor bedrijven. dat, nou ja, goed, het misschien dan toch een achtervang is, een vangnet. mocht het helemaal uit de hand lopen. Maar zover lijkt het op dit moment nog niet te zijn. We worden Ron Linker vanuit Washington. Ja, en. Um... De oplopende olieprijs wordt natuurlijk veroorzaakt door... we zeiden het al, de onrust in de Arabische wereld. Bijvoorbeeld in Egypte, want daar is het nog steeds onrustig hoor. In de hoofdstad Cairo um, hebben ze weer zo'n zo weekend achter de rug. Een weekend van protesten, een bestorming van overheidsgebouwen zelfs. Veel Egyptenaren zijn boos dat ze nog altijd weinig verandering zien... in hun leefomstandigheden. De economie verkeert in een chaos, de beurs is nog altijd gesloten. We praten met uh, oud-journalist Kees Gravendaal in Cairo... Um, ja, Kees, nu geen vreedzame protesten meer op het Tagierplein. Wordt het alleen grimmiger? Heb je dat idee? Het wordt uh, kleiner en grimmiger. Maar bij kleiner moet ik zeggen dat weliswaar op het Agrierplein hebben we 24 uur demonstraties gehad... met honderdduizenden mensen. En we zien nu meer verspreide demonstraties... maar bepaald voor Nederlandse begrippen niet klein... van tienduizenden mensen rond bepaalde ministeries... rond grote organisaties. Want inderdaad, zoals je zei... De demonstrant zegt hier nog steeds van we hebben behalve dat Mubarak zwaar ziek in het uh, zuiden zit, hebben we verder nog niets bereikt. De voedselprijzen, brood, groente, vis, pluimvee, vlees wordt nog steeds duurder en al met al uh, wordt er onvoldoende gedaan om aan onze wensen tegemoet te komen. Aha, ja ik wou zeggen, wat hadden ze verwacht dan hè, uh, dat het meteen allemaal zou veranderen? Nou ja, in ieder geval verwacht men dat de militairen nu daadwerkelijk... want de militairen zijn aan het bewind. De nieuw benoemde ministers, dat zijn puppets. Die lopen aan het lijntje van de militairen. En men hoopt dat de militairen nu toch echt daadwerkelijk waar gaan maken. Dat er verkiezingen komen. Er wordt wel gesproken over augustus, september, maar geen concrete datum. Er zijn politieke partijen in oprichting. Maar goed, daar ontstaat alleen maar meer onrust over. En de zware demonstratie van gisteren... want dat was bepaald een ernstige demonstratie... waarbij de militairen dus voor het eerst hebben ingegrepen... want die hebben al eerder gezegd... het moet nu afgelopen zijn... terug weer naar een draaiende economie... En die zware demonstratie gisteren was gericht tegen het veiligheidsapparaat. Tegen de tienduizenden geheime agenten en inlichtingofficieren. En een van die kantoren is bestormd en compleet intern verwoest. Er zijn archiefkasten opengebroken. Mensen vonden hun eigen foto terug in kopie op processor verbaal op uitgetikte uh, afgetapte telefoongesprekken. Al met al de onrust over die geheime dienst die is nog steeds heel groot en men wil dat die ontmanteld wordt. Ja. En, die geheime dienst, Kees, is die ook nog actief? Kun je dat merken? Die is zeker uh, actief. Ik wil niet zeggen als dienst, maar gisteren toen de militairen in de lucht schoten om de, de, de massale demonstratie uh, die, uh, die mensen die het gebouw in wilden en er ook in geweest zijn, uh, weer eruit te krijgen. Toen uh, vluchten op de duur de demonstranten, toen de militairen begonnen te schieten in de lucht. En toen werden ze uh, bij, het was een klein plein, bij de zijstraten opgewacht weer door de mannen met zonnebrillen en leren jasjes. Mm. De oude agenten de geheime dienstmensen, die begonnen daar met, uh, met knuppels en dergelijke weer op de demonstranten uh, in te slaan. Tja. Nou hebben wij ook verslaggevers en correspondenten staan langs de grens met Libië. Wij begrijpen dat er heel wat Egyptenaren vanuit Libië terugkomen naar Egypte. Het lijkt mij dat dat ook wel een probleem is Inderdaad, of kan zijn. Dat is een groot probleem, want de economie die zakt steeds dieper weg... Per dag wordt de munt, de Egyptische munt, minder waard. Zoals je al zei, de beurs zou gisteren open gegaan zijn, maar de beurs blijft voorlopig nog dicht. En al met al, en dan hebben de Amerikanen, die hebben nu uh, een paar hele grote vliegtuigen ingezet. Die zijn gisteren voor het eerst op Cairo-geland en eergisteren met honderden uh, Gastarbeiders, Egyptenaren die terugkomen uit het uh, rampzalige uh, Libië. Die mensen komen terug zonder inkomen. Zonder uitzicht op een baan. Maar dat geldt ook voor de mensen die gedemonstreerd hebben hier in de stad. Want de economie gaat slechter. En het gaat hier zo. Als een baas op een gegeven moment geen werk meer heeft. Dan zegt hij, je komt morgen geen eens de bedrijfspoort meer in. Laat staan dat er sprake is van een uitkering of iets dergelijks. Dus de situatie verslechtert. Ja, Kijk, eens nog even die nieuwe ministers die zijn... Benoemd. Je noemde ze net al marionetten. Toch zijn het wel mensen die je zou kunnen vertrouwen. Een corruptiebestrijder, een rechter van het internationaal gerechtshof. Brengt dat toch niet wat rust? Brengt rust in, in, laten we zeggen, achter de schermen, in politieke kringen. Maar de demonstranten die maken zich niet druk over een minister. De demonstranten maken zich druk over dat de taxi duurder geworden is. En die kost hier al niks. Dat het openbaar vervoer uh, slechter functioneert. Dat regelmatig uh, in bepaalde wijken de watervoorziening uh, schort. En, uh, en dat de elektriciteit uitvalt. Kortom, de demonstrant is niet bezig met de politiek. De demonstrant is bezig met zijn dagelijks leven. En dat wordt er niet beter op. Kees Schravendaal vanuit KIRO, dankjewel. We blijven nog even bij die onrust en de olieprijs. De oliereserves in Amerika worden mogelijk aangesproken. Je hoorde dat eerder van de rondlinker. Nou, in Spanje gaat de maximumsnelheid omlaag vandaag. Hoort u zo meer over van onze correspondent in Spanje. Eerst naar John Sahoka. Die heeft een uh, rustige ochtendspits beloofd vanwege de carnaval, John. Ja, inderdaad. Het is slechts negen files, Lara, goed voor 37 kilometer. Wel twee opvallend lange files. Zonder meer op de A1 naar Amsterdam. Ja. Daar staat een auto stil. En die zorgt voor zeven kilometer tussen Afletsoest en Bladikum. En op de A16 richting Rotterdam, daar staat tussen Breda Noord en Zevenbergshoek ook 7 kilometer. Daar kon, dat komt door een ongeluk, daar zijn drie rijstroken dicht. Al het verkeer wordt er over de vluchtstrook geleid. Rijdt u nog in de regio Breda en u moet naar Rotterdam, dan kunt u het beste omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Als Mark Robin Visser daar maar geen last van heeft, want die is op weg naar Rotterdam. Maar we horen hem niet. Genomen. Daar is hij. En we hebben juist de Alexander genomen. Rotterdam Alexander en daar zien we het gebouw van de NRC Handelsblad. Een spannende dag voor de mensen die daar werken. Want NRC verschijnt vanmiddag op tabloid formaat. Benieuwd wat de lezers daarvan vinden. De uitgever ziet het in ieder geval zitten. Meneer in ieder geval uh, zitten. Meneer Nijenhuis en ik uh, zitten samen in de auto. En we hebben net zitten praten... Er is een krant. Nou, dat gaat gaande. lekker. Mark Robin, even, even want je, je, valt, je valt weg. En we moesten even terugschakelen naar uh, uh, van de codex, zullen we maar zeggen. Naar de goede verbinding naar je telefoon. Jij zit nu met Nijhuis in de auto op weg naar NRC in Rotterdam. Ja. En je bent er bijna? We zijn er bijna. En we zitten net in de auto te praten over de krantenoorlog die woedt, meneer Nijenhuis. Is er echt een krantenoorlog gaande? Ja, dat is. ...misschien een beetje zwaar en er moet nog echt uh, niemand uh, dood, maar er is wel een zware concurrentieslag. En dat is eigenlijk gebeurd sinds een Belgisch bedrijf persgroep PCM overnam. En PCM met de uitgegeven uh, van Vrouw, de Volkskrant, Alkmaar dat en ook NRC Helms dat tot verkort. Ja. Nou, een jaar geleden heeft NRC Helms dat verkocht, dus wij zijn nu dus al elkaar... ...en wij willen allebei hetzelfde, namelijk veel mogelijk lezers. Merk je wel eens van nou afgelopen zaterdag bijvoorbeeld, zat er bij de Volkskrant een gaten... DVD, dus die kan DVD in Nou, dan vonden ze dus heel veel mensen en tegelijkertijd produceerden ze dan een nieuw katern bij die grote. Dat allerlei uh, potentiële lezers dan wordt er eerst aan ja. katern zien en denken ze misschien wel een goede ja. Wij hebben iets hiervoor, een actie gedaan met een iPad. Ja. Uh, en zo zijn we lekker bezig. En nu een nieuw formaat. En het ook nog uh, de inhoud uh, wordt veranderd. Het komt om genoeg te bespreken op de redactie van de NRC Handelsblad. En we zijn er bijna. Dat is waar. Ja. En dan worden ook de lijnen beter. Vermoed ik. Mark-Robin Visser. Tot zo. Het is tien voor half acht geweest. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. Spanje is het eerste land in Europa dat maatregelen neemt... nu de olieprijzen snel stijgen. De maximumsnelheid op snelwegen gaat van 120 naar 110 km per uur... Om brandstof te besparen. Dat is een maatregel waar niet alle Spanjaarden blij mee zijn. Ja, Lito. We zijn onderweg met de koeriersdienst. Van Nasex in Madrid. Van de binnenstad vanuit Madrid. Richting Coslada. Komt hij jongens? Juan. En de koerier heet Juan niet snel hè, vandaag. We zitten in de typische spits van het weekend. De hele ringweg zit hier vast. Maar let wel, dit zijn stukken ringweg waar je normaal 120 mag rijden. Dat wordt per maandag, als we dit uitzenden, onder 10 km per uur. Wat vind je daarvan? Ik ga altijd zitten. Ja, Hij zegt dat valt wel mee, want ik ben eigenlijk gewend om toch al 110 op snelwegen te rijden. Dus voor mij maakt het niet zo heel veel uit. Consideramos que no va el objetivo que se pretende de reducir la factura Maar uiteraard sukkelt niet iedereen graag met 110 km per uur over de snelweg. Dat zegt hier ook Mario Arnaldo. Hij is voorzitter van de Europese Automobilistenvereniging AEA. Hij zegt dat terugdringen van die snelheid uiteindelijk bespaart dat niet. In ieder geval niet in die zin die de regering voor ogen heeft, het zal alleen maar leiden tot een toename van het aantal verkeersboetes in Spanje. Vindt u het prematuur, de maatregelen die nu genomen worden? Hey, Miren, nosotros creemos que sí, y por lo menos hay un dato que is significativo. Het is toch verbazingwekkend dat Spanje nu met deze maatregel komt. U moet ook bedenken dat kijkend bijvoorbeeld naar het conflict op dit moment in de Arabische landen, er geen van de Europese lidstaten is die zegt we moeten nu maatregelen nemen want er komt een tekort aan olie aan. Spanje staat op dit moment volledig alleen in het nemen van deze beslissing. Incluso había un debate para elevar el actual límite de 120 en no parece razonable. Pakjes weer in de bus gegooid. En onderweg weer in de stromende regen. En de file onderweg terug naar Madrid, naar de hoofdstad. En de snelheid is door al die regen en de files. hier zo onvrijwillig. toch niet veel harder dan 20 km per uur. We gaan maar eens eventjes naar Rob Zandberg in Madrid. Rob, goedemorgen. Het is inmiddels droog, Lara. Ah, gelukkig, gelukkig. <laughs> is het maar een tijdelijke maatregel? Ja, dat, dat zegt de regering. We hebben dit nu in, die stellen dit nu in tot aan uh, 30 juni, tot aan het begin van de zomer, grote zomervakantie, kan je zeggen. Maar goed, daarna kan het opnieuw herzien worden. Hangt allemaal af van de ontwikkeling in de Arabische landen, de ontwikkeling van de olieprijs. Maar ja, het is wel enorm geweest de operatie afgelopen nacht. Uh, we hebben hier in Spanje iets van 9000 kilometer aan snelwegen. En daar zijn afgelopen nacht echt 6000 bordjes verhangen. Ofwel overgeplakt. Uh, ze hadden grote stickers klaargemaakt om van de 2 van de 120 een 1 te maken. Zodat er nu 100, uh, 110 staat. Wat je zegt, het duurt in ieder geval tot de zomer. Uh, dan is er hier ook uitgerekend wat je dan bespaart. Hè, als je, want het, het is, uiteindelijk is het een bezuinigingsmaatregel. Of een besparingsmaatregel. Nou, rij je 100 kilometer per uur. Dan, uh, je, je rijdt in plaats van 120, 100, 110, dan bespaar je 1 liter. Dus per 100 kilometer. Nou, maar hier ook, hier wordt het ook wel degelijk. Ik hoor jullie net uh, vertellen, praten met Ron Linker, over benzineprijzen in de VS. Nederland 1,70. Hier is dat op dit moment 1,30. En dat, uh, nou, de Spanjaarden hebben ook nog nooit zoveel betaald voor hun benzine. Ook al klinkt dat dan misschien weinig voor Nederlandse oren. Ja, eh, toch is het een beetje vreemd op. Waarom doen, doet Spanje dat helemaal in zijn eentje, op eigen houtje? Ja, het, het heeft hier heel veel mensen verbaasd, want het is ook heel snel gegaan. Uh, twee weken geleden hoorden we een eerste aankondiging dat die, dat die maximumsnelheid terug zou gaan. En la, uh, daarna kwamen, werden nog meer maatregelen ook bekendgemaakt. Ja, het land, is hier wordt hier steeds gezegd door de minister van Binnenlandse Zaken, is veel te uh, sterk afhankelijk van olie. Moet iets aan gebeuren. En het wordt, zegt ook, ook onbetaalbaar nu, nu de olieprijs zo sterk aan het oplopen is. Uh, als je het hebt over afhankelijkheid van olie, 50% van de energie in Spanje wordt opgewekt door olie. Dat is veel, ja, als je het vergelijkt met Europa bijvoorbeeld... waar maar 36% van de energie uh, wordt opgewekt door olie. En het gaat met name om die afhankelijkheid van olie. En ja, daar wil de regering nu iets aan gaan doen. En blijft het hier dan bij, uh, Rob, die uh, verlaging van de maximumsnelheid, of gaat de regering meer doen? Ja, er gebeurt enorm veel. We hebben afgelopen vrijdag ministerraad hier gehad... en daarna kwam de minister naar buiten. Wat gaat er gebeuren? Dus die maximumsnelheid die wordt aangepakt. Het openbaar vervoer wordt goedkoper. Weliswaar niet heel veel, 5 procent. Maar goed, dat is toch om mensen te stimuleren... om de trein of de bus te gaan nemen. Er komt een subsidie op nieuwe autobanden... waardoor auto's zuiniger gaan rijden. Er komt een systeem van carpooling wordt hier ingevoerd. Een plan ook om stokketels te gaan vernieuwen om staartverlichting te gaan vervangen voor halogene lampjes. Nou, en dat moet uiteindelijk allemaal uh, leiden tot uiteindelijk 5% minder aan olieimporten. En dan denk je, ja, hoeveel is dat dan? Het is toch wel veel. Het gaat toch om 28 miljoen vaten olie... die daardoor minder in Spanje moeten worden ingevoerd. Dat is toch een slok op een borrel. Ja. Rob Soutberg vanuit Madrid, dankjewel. En uh, ik zei het u al, we hebben geprobeerd contact te krijgen... met onze verslaggevers in Libië. Dat is nog niet gelukt. Zodra dat lukt, hoort u dat.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 Zware gevechten in Libië en slechte behandeling demente bejaarden. Het is bijna half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van de Putten. De gevechten in Libië van gisteren lijken de zwaarste te zijn geweest... sinds het begin van de opstand. Troepen van Gaddafi hebben de opstandelingen bij Sirte ver teruggedrongen. Maar ze lijken er niet in te zijn geslaagd steden te heroveren. Een minister zegt dat Zawiya weer in handen van de regering is. In Zawiya the situation is de situatie nog steeds yesterday. Maar de opstandelingen zeggen dat zij er nog steeds de baas zijn. In Misrata, 200 kilometer van Tripoli, zouden tientallen doden zijn gevallen. VN-topman Ban Ki-moon eist dat Gaddafi stopt met aanvallen op burgers. Het aantal doden loopt mogelijk in de duizenden. Een VN VN-team reist naar Libië om de humanitaire situatie te bekijken. De Amerikaanse nationale strategische oliereserves, die worden alleen in uiterste nood aangesproken, en president Obama overweegt het nu te doen om de stijging van de olieprijs nu al zo'n 20% af te remmen. De hoge olieprijs werkt het economisch herstel tegen. Obama's stafchef, William Daley, bestudeert de mogelijkheden. Well, we're looking at the options. There's the the the, the issue of of the reserves is one we're considering. It is something that only is done and has been done in very rare occasions. De laatste keer dat de reserves werden ingezet was na de orkaan Katrina in 2005. De behandeling van demente bejaarden is in sommige gevallen ontluisterend. Dat erkent directeur Kars van zorggroep Rijnmond. Na een reportage van een undercoverjournalist, Ivo van Woerden, werkte twee maanden bij de zorggroep en schreef in een boek dat het personeel geen tijd heeft voor persoonlijke aandacht. Bejaarden worden bijna de hele dag in bed gehouden en vaak lange tijd niet verschoond. Kars noemt het beeld wel enigszins vertekend. Het beeld dat hij schetst is voor een deel realistisch, omdat... Hij als invalkracht in een moeilijke periode van het jaar in de locaties gewerkt heeft. En dan heb je te maken met een personeelstekort in de zomerperiode. Moet je het zien te klaren met minder personeel. Je moet gebruik maken van vakantiekrachten, van invalkrachten. En dan is het, uh, is het heel hard werken. Kars zegt dat de samenleving niet meer wil betalen voor zorg aan demente bejaarden. In Cairo zijn demonstranten aangevallen door mannen met kapmessen en benzinebommen. Dat gebeurde bij het hoofdkwartier van de geheime politie... waar betogers riepen om hervorming van de Egyptische veiligheidsdiensten. Eerst schoten militairen in de lucht om hen te verdrijven... en toen ze wegrenden werden ze aangevallen door tientallen mannen. Er vielen vijftien gewonden. De betogers wilden politieke gevangenen bevrijden, zegt een van hen. was just trying to make sure that if, if there are any people inside the building... We need to get them out. These are, are In andere gebouwen van de Veiligheidsdienst vonden betogers onder meer bewijzen van marteling en verslagen van afgeluisterde gesprekken. De dienst zou nog steeds onbeperkte macht hebben. Volgens PVV-leider Wilders is het erg dom... dat de koningin morgen een privébezoek brengt aan de sultan van Oman. Hij schreef dat op Twitter. Sultan noemde hij een abjecte dictator. Bovendien is er in Oman gedemonstreerd voor meer democratie, zegt hij. SP-kamerlid van Bommel reageert ook op Twitter. Hij is het met Wilders eens. En vraagt zich ook af of het staatsbezoek aan Qatar... later deze week niet een beetje dom is. GroenLinks-kamerlid van Gent zegt dat de boodschap van Wilders... eigenlijk gericht is aan premier Rutte... omdat die Politiek verantwoordelijk is. Een officieel staatsbezoek aan Omaan is afgeblazen vanwege de onrust. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag en morgen krijgen we nog twee mooie lentedagen. Door een hoge drukgebied boven Duitsland komt de wind uit oostelijke richtingen en voert droge lucht aan. Er ontstaan vandaag en morgen dus nauwelijks stapelwolken en de zon kan volop schijnen. In de ochtend is het nog wel koud. In bijna heel het land ligt de temperatuur vanochtend en morgenochtend onder het vriespunt. Alleen in Zeeland is het dan net iets boven nul. Zodra de zon opkomt wordt het al snel wat warmer. Vanmiddag loopt dan de temperatuur op naar 6 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. En morgen, dinsdag, wordt het nog een graadje warmer. Na dinsdag gaat er veel veranderen. De wind komt uit het zuidwesten en voert dan na dinsdag regen en zachtere lucht aan. Vandaag en morgen is het dus nog zonnig en droog, maar daarna wordt het wisselvallig en zacht. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Carnaval zorgt voor een minder drukke ochtendspits... 67 kilometer, verdeeld over 14 files. Een paar opvallende files onder meer op de A1 richting Amsterdam. Daar staat een auto stil bij Blariken. Die blokkeert daar de rechte rijstok En er staat inmiddels een file van 7 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam voor Zevenbergsehoek. 7 kilometer, dat komt door een ongeluk. En daar zijn drie rijstoken dicht. Al het verkeer gaat daar over vluchtstrook. Daar staat ook flink vast op de A59. Vanuit Os voor het knopende zonzeel 4 kilometer. Als u nog in de regio Breda rijdt en u moet naar Rotterdam, kunt u het beste omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Miljoenen ondernemers moeten rondkomen van 1 euro per dag. Vergroot dit budget terwijl u er zelf ook beter van wordt. Stap in het Dutch Microfund, een product van Annexum.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journal. U kunt ons volgen via internet, via NOS.nl of via Twitter. Onze account is NOS Radio 1. Alles is weer rustig in Den Haag. De Provinciale Verkiezingsweek is achter de rug. Iedere provincie gaat vanaf deze week op zoek naar een nieuw bestuur. En later volgt natuurlijk de verkiezing van de Eerste Kamer. Verslaggever Marcel Bril in Den Haag. Marcel, landelijke kopstukken beheersen de campagne. Is hun bemoeienis, nu de stemmen zijn geteld, helemaal voorbij? Voor de schermen in ieder geval wel, ja, voorlopig. Het is een beetje zuur voor die provinciale politici natuurlijk. Dat ze in de campagne totaal werden overschaduwd... door de grotere landelijke broeën En nu het werk zelf moeten gaan verrichten. Uh, het is aan hen om te kijken welke college van gedeputeerde staten... er wordt samengesteld in hun provincie. Maar reken er maar op dat er vanuit de landelijke afdeling... wel wordt meegekeken wie gaat er met wie samenwerken. En welke compromissen worden er allemaal gesloten. Dus achter de schermen zal die, uh, zullen die landelijke kopstukken nog wel aanwezig zijn. Nou, weg met de, de grote vergezichten, de begrotingen, de structurele bezuinigingen. Het zijn nu weer de dagelijkse problemen. Het parlement, ze hebben wel wat anders aan hun hoofd in Den Haag natuurlijk. Nu bijvoorbeeld het privé-diner van koningin Beatrix. Morgen in Oman. En natuurlijk ook het vrij krijgen van die Nederlandse militairen in Libië. En hoe ver houdt ze dat bezig? Ja, zeer natuurlijk. Uh, het is zeker waar dat dat een heel belangrijk een punt is voor de regering en het parlement... om met de militairen in Libië te beginnen. Daarvan is maar de vraag of daar nieuws van is te verwachten. De Kamer deze week in ieder geval, de Kamer heeft afgesproken dat er gewacht wordt... tot er een resultaat is met een debat. Dus dat is allemaal even afwachten. En dat is anders met het privédiner van de koningin... morgenavond in Oman met de sultan. Die maaltijd is in plaats van een officieel staatsbezoek... aan de oliestaat gekomen. Dat werd vorige week afgezegd. Dat officiële bezoek vanwege de protesten in het land... Afgelopen vrijdag hebben veel Kamerleden al laten weten... dat ze ook tegen zo'n privédiner zijn. Geert Wilders noemde het zelfs gisteren erg dom. We hoorden het net al in het nieuws. Maar goed, premier Rutte zegt tot nu toe... de koningin heeft het recht om een privébezoek uh, uh, te brengen aan de sultan. En met die, dit diner kiezen we heus geen partij voor die sultan. Maar ja, de Kamer die vindt dat toch wel een beetje moeilijk, hoor. Zo'n onderscheid tussen zo'n officieel staatsbezoek en een privédiner. Want tuurlijk gaat het daar ook om zaken, vinden ze. En uh, ze willen daar graag over gaan praten met de Premier deze week. Aha, wanneer gaat dat plaatsvinden? Dan? Ja, dat is nog eventjes afwachten. Ik zou zeggen, het is wel handig om dat voor dat mee nou, te doen. Gij, lijkt me dan want ook, ja. dat is uh, dinsdagavond. Maar ja, goed, dat wordt altijd pas uh, op dinsdag, uh, als de Kamerweek hier begint, bepaald of dat inderdaad uh, gaat gebeuren. Kijk, het is wel heel lastig om daar helemaal niks uh, over te zeggen, want een overgrote meerderheid in de Kamer zegt, uh, we moeten het hier toch maar eens even over hebben. Dus uh, mijn vermoeden is dat het heus morgen op een agenda komt te staan. Maar dan. Gaan ze het de premier echt lastig maken, denk je? Of gaan ze gewoon wat vragen stellen en, en, en dat is het dan? Want ik kan me haast niet voorstellen dat dat diner dan alsnog niet doorgaat. Heel eerlijk gezegd vind ik dat echt heel moeilijk om in te schatten... want het is een heel gevoelig dossier hè, voor de premier... de relatie met de koningin, omdat hij daarvoor verantwoordelijk is. Aan die ene kant wil je de sultan niet schofferen... als je zo'n uitnodiging krijgt voor zijn privédiner. Maar aan de andere kant, als het parlement zegt... we vinden het uh, niet juist om op dit moment uh, daar aan tafel te gaan schuiven... dan is het toch een lastig verhaal. Dus ja. Als je de sultan niet schoffeert, dan doe je dat wel met de Kamer. Dus als dat de debat inderdaad er komt, dan ben ik wel heel benieuwd hoe dat af gaat lopen. Goed, Dankjewel, Marcel Bril vanuit Den Haag. Tijd voor sport. Tom van het Hek, goeiemorgen. Eén goedemorgen. Ja, eerst maar even naar de eredivisie. De top ja. drie won allemaal. Ja. Allemaal drie punten. Dat was op zich al opmerkelijk. Ja, dat was de grootste al... verrassing. Ja, dat was eigenlijk allemaal niet zo spectaculair. PSV ontsnapte een beetje bij Excelsior. Hoewel ze ook een wat rare penalty tegen kregen, Dus die won uiteindelijk wel terecht. Twente tegen NAC, die heel zwak zijn. AZ onthutsend zwak gisteren bij Ajax. Maar goed, de top drie won. Opvallend daaronder is misschien toch wel dat Den Haag maar doorgaat en maar doorgaat. Inmiddels vierde staat het. Leek zelfs of carnaval was doorgedroren tot Den Haag dit weekend. Er zette zelfs de uh, weef in. Ja, met de weef. Alles Polonaise. Worden. Dus het kan niet gekker worden. Uh, toch nog een feestelijk plekje in Den Haag. In ieder geval al deze week. Groningen. Uh, uh, ja, die zijn de draad helemaal kwijt. Feyenoord uh, uh, uh, uh, richt zich weer op. Was, speelde niet geweldig. Maar won wel weer. En eigenlijk kun je wel stellen dat onderin. Ook al zijn het nog acht wedstrijden. De kaarten geschud zijn. Willem II gaat rechtstreeks degraderen. Ook al zullen ze het daar niet mee eens zijn. Als ik dat zeg. En VVV en Excel gaan naar de na-competitie. Dus de spanning zit en blijft bovenin. Zowel wat de absolute top betreft. als daaronder de Europese plaatsen. Maar het was geen uh, hoog spectaculair weekend. De scheidsrechters deden over het algemeen redelijk hun werk. Dus wat dat betreft is het allemaal weer een beetje rustig in de Eredivisie. Zeg, spectaculair wordt het misschien wel in Duitsland. Ja, um, ja, nou ja, goed, dat ja. is natuurlijk de vraag. Hoe gaat het met Louis? We bespraken het eerder ja. al in de uitzending. Toen hadden we het erover dat uh, Duitse media het hadden over dat hij voor het laatst naar het stadion reed. Um, ja. Nou had Marcel vanochtend een bericht uit Bielt dat hij misschien toch nog een tweede ja. kans krijgt. Wat denk jij? Nou er zijn een paar verhalen inderdaad. Gisteren ging heel Duitsland er ongeveer van uit. Dat, uh, er waren zelfs mensen die zeiden ja ik ben hier om de laatste training van Van Gaal mee ja. te maken. En zo altijd vrolijke teksten. Het um, schijnt een vijf uur durend crisisberaad te zijn geweest. Uh, Bild, uh, niet de meest betrouwbare krant, maar wel als het berichtgeving rond Bayer München betreft. Uh, zei dat er een soort compromis zou komen dat hij het seizoen zou mogen afmaken. Omdat ze het te risicovol vinden met de... Wedstrijd tegen Inter Milaan in het vooruitzicht. En dat hij dan wel in de zomer zou moeten opstappen. Um, anderzijds is het interessant: van Gaal is niet een man die alleen maar over zich laat beslissen. En zelf is hij tot nu toe helemaal buiten discussie. Er duikt nu ook een verhaal op in de Duitse media dat hij zelf een gesprek zou willen hebben met een aantal spelers. En als die het vertrouwen niet meer in hem zouden uitspreken, 100% vertrouwen, dat hij dan zelf misschien wel de handdoek zou gooien. Maar het wordt wel een heel uh, warm dagje in München. Tien hmm. jaar geleden voor het laatst drie keer verloren. Overigens werden ze dat jaar kampioen en wonnen ze de nou, Champions. Dat zo zie je. Maar dat gaat uh, dit jaar niet lukken. Um, hij staat zwaar onder druk. Het is een man die altijd helemaal zijn eigen route kiest. En als die werkt, uh, loopt iedereen met hem weg. En als die niet werkt, heeft hij weinig vrienden om zich heen gekweekt. En dat zie je ook in deze situatie. Dus het is inderdaad uh, oortjes aan de radio en ogen voor de televisie vandaag. Dan nog even het Nederlandse Davis Cup-team. Het won van Oekraïne. Ja. En die overwinning werd echt voor de poorten van de hel weggesleept. Ja. Bijzonder? Ja, toch wel bijzonder. Want Nederland heeft niet de allersterkste tennisgeneratie op dit moment. Uh, kwam 2-1 voor in de dubbel. Toen werd er een, een, een normale nederlaag, zoals dat heet geleden, door Huta Galung tegen Stachowski. Toen kwam alles op Hazen Marchenko aan. Twee sets kwam hij achter. Uh, heel Oekraïne maakte zich op in de tiebreak van de derde voor de toch wel wat sensationele winst. Maar hij richtte zich op. En toen werd het een eindeloze partij van meer dan vijf uur die hij alsnog won. Het was Davis Cup tennis waar alles in zit. Waar wij helaas weinig beelden van meekregen. Maar we hebben het Daar gaan spelen tegen Zuid-Afrika. En voor het Nederlands tennis is het goed. En het is gewoon een echte mooie uh, echte sportoverwinning hoor. Dus die is van harte gegund. Tom je Tot morgen. Doei. Hoe reëel is nou het gevaar voor een oliecrisis wereldwijd? Lucia van Geuns, oliedeskundige, zo dadelijk in de uitzending. Is naar Johnsen Hoka. Hoe stopt de weg, John? De teller staat nu op 83 kilometer. Een paar opvallende files, Lara, onder meer op de A9 richting Amstelveen. Zes kilometer bij Batuverdorp door een ongeluk. En ook op de A16 is het erg druk richting Rotterdam. Nog negen kilometer tussen Breda-Noord- en Zevenbergse Hoek. Daar is vanmorgen een ongeluk gebeurd met een aanhanger en een die is daar gekanteld. Op die aanhanger was een graafmachine. Er zijn daar drie rijstoken afgesloten. Al het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Heeft ook gevolgen voor het verkeer op de A59, komende vanuit Os. Daar staat vijf kilometer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 Moet de wereld zich voorbereiden op een nieuwe oliecrisis... door de onrust in de Arabische wereld? Her en der wordt er wel nagedacht over maatregelen... zoals in de Verenigde Staten. We berichten daarover die mogelijk hun strategische oliereserves gaan aanspreken. En heel concreet, kon u ook al horen... Spanje, die de maximumsnelheid op autowegen verlaagt van 120 naar 110... om te besparen op de import van olie. Over olie en over de Arabische wereld praten we met oliedeskundige van Klingendaal... Lucia van Geuns. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn het gebruikelijke bewegingen of neemt de nervositeit toch wat toe? Ja, de nervositeit is eigenlijk de laatste zeg maar, paar weken al flink in de markt. dus Dat noemen ze wel eens de, zeg maar, de, de risicopremie die nu op de olieprijs zit. In principe is de oliemarkt redelijk gebalanceerd, maar door dus die onrust in het Midden-Oosten is die, en met name natuurlijk het wegvallen van een deel van de olie uit Libië, is nu, is nu vraag en aanbod zeg maar, best wel krap geworden, alhoewel er nog wel wat reservecapaciteit in het systeem zit, maar in en ander leidt tot een hogere olieprijs. Maar we horen de hele tijd dat de bijdrage van Libië niet zo groot is? Dat dat maar een heel klein deel is van de olieproductie? Ja, nou het is in principe 1,5, 1,6 miljoen vaten olie per, per dag. We, we, of we produceren met z'n allen de wereld dan ongeveer 86, 87 miljoen vaten. Hetgeen ook wordt geconsumeerd. Dus het is een kleine 2% van de hele wereld olieproductie. Dus het is, het is niet groot, maar ook best nog wel significant. Het moet wel worden opgevangen. En in dit geval heeft Saoedi-Arabië al aangeboden om dat op te vangen. Saoedi-Arabië kan dat ook opvangen. Die heeft genoeg wat ze noemen reservecapaciteit in het systeem. Een kleine 4, misschien wel 5 miljoen vaten. Maar zelfs die opmerking van Saoedi-Arabië... heeft de markt niet eh, zeg maar gerustgesteld en kalmer ja. gemaakt. En bovendien, mevrouw Gens, is dat niet vestzak, broekzak? Uh, want ook in Saoedi-Arabië is het de laatste tijd onrustig. evenals in Bahrein, Irak, kunnen we überhaupt nog... ...op deze regio rekenen? Ja, nou, Soed-Arabië produceert nog gewoon en produceert nog gestaag. Uh, Soed-Arabië is de grootste olieproducent van de wereld... ...en de grootste olie-exporteur van de wereld, met mm. bijna 10 miljoen vaten. Ja, maar ook maar, ja, zeker... het onrust, hè? Zonder meer. Ik bedoel, de, de werkloosheid onder de jongeren... ...en natuurlijk het gebrek aan democratie is iets wat daar ook nu langzaam... ...en ik denk nog wel relatief weinig, maar opwakkert zonder meer... Ja, dus, dus mijn vraag, uh, kunnen we nog wel op die regio, regio rekenen? Nou, dat is natuurlijk een van de redenen waarom die, uh, die oliemarkt zo onrustig is. Want wat als een en ander overslaat naar saudi arabië naar Irak... en dan heb ik het nu gehad over Iran en Algerije... ja, dan is echt de vlammende pan. En is het dan een verstandige maatregel van bijvoorbeeld Spanje... om uh, nou ja, die maximumsnelheid te verlagen... zodat je ja, ietsje minder afhankelijk wordt van de import van olie? Ja, zij, zij, zij doen duidelijk aan wat ze dan noemen vraag, vraagontwikkeling. Ze proberen die vraag wat te reduceren. Want ze hebben geen invloed op het aanbod. Nu is Spanje, en dat werd ook net gezegd door je correspondent, een bijzonder geval. Omdat het eigenlijk als Europees land enorm afhankelijk is van olie. Mm -hmm. Meer dan 50 procent. Terwijl de rest van Europa zeg maar minder afhankelijk is. Kleine 35, 36 procent. Dus Spanje is een bijzonder geval. En heeft dus deze bijzondere maatregelen genomen. Eh, eenzijdig. Ik denk dat we dat toch als Europa zouden moeten doen, maar los van dat, het is een manier om eh, zeg maar, de vraag naar olie te reduceren. In, in hoeverre is het ook een uh, kwestie van zaken doen? Zitten er ook mensen op het ogenblik heel veel geld te verdienen? Natuurlijk. En het is niet alleen maar de, de olieproducerende landen... maar vergeet ook niet de, de olieconsumerende landen zelf. En begin bij Europa of begin bij Nederland. Er wordt veel geld verdiend aan accijns. Eh, hoe hoger de olie... Eh, in principe ook eh, is dat, heeft het... noem het maar communicerende vaten... Met, met de accijns die op de benzine en op de diesel wordt geheven. Dus het is ook goed voor de staatskas... voor verschillende grote olieconsumerende landen. Geldt iets minder voor de Verenigde Staten van Amerika... waar er natuurlijk veel meer, minder accijns belasting op uh, benzine wordt geheven. En vandaar ook die opmerking uh, van, uh, van president Obama om mogelijk uh, uh, naar de strategische voorraden te kijken. Ja, ja. Een vergaande stap zou dat zijn. In hoeverre zit de angst voor het opdrogen van oliereserves uh, in bijvoorbeeld de Arabische wereld tussen de oren? In hoeverre is het op den duur een, een reëel gevaar? Ja, kijk, het is heel, goed, heel moeilijk om hier uh, zeg maar in de glazen bol te kijken. Um, uh, Libië Anderhalf miljoen vaten is een hoop. Dus stel dat het overslaat, laten we ze houden bij Noord-Afrika naar Algerije. En dan, dan zullen er weer een aantal uh, miljoen vaten uit de markt worden genomen. Mm -hmm. En dan begint toch die reservecapaciteit die OPEC nu in zijn beheer, beheer heeft, en dat is een kleine 4 tot 5 miljoen vaten, op te drogen. En dan begint de markt erg krap te worden. Oftewel, dan gaan vraag en aanbod elkaar echt uh, raken. En dan is elke onrust in met name olieproducerende landen, geeft weer een op, opwaartse druk op de dus no. dat is een, ja, zeg maar een, een uh, toch wel een, een angstig scenario. Lucia van Geuns van Instituut Klingendaal, dank. Tien voor acht schakelen we naar NRC Handelsblad. Daar zijn we vandaag bijzonder in geïnteresseerd. Met name vanwege het formaat. Maar toch ook maar even over de inhoud. Mark Robin Visser op de redactie Economie. Dus dat komt goed uit. Wat zeggen zij over de olie? Wat zeggen zij over de olie? Eh, nou, ik kan het maar best even vragen aan meneer Meers, de economiechef hier. Komt er vanavond in, in de nieuwe NRC iets over de olieprijs te staan? Daar gaan we nu naar kijken, maar ik kan het nog niet met zekerheid zeggen. Het hangt een beetje van de prijsontwikkeling vanochtend af. Ja, En ik begreep net van de hoofdredacteur, meneer Van der Meers... dat er het weekend al heel wat over in NRC gestaan heeft. Dus eigenlijk zijn wij een beetje laat. Had u dat, wilde u dat ja, ja, Eigenlijk vind ik dat jullie wat laat zijn. Nee, helemaal niet. We hebben in het weekend inderdaad een mooie analyse gemaakt... over uh, gevolgen van olieprijs op, uh, op de economie. Dus uh, de vraag is of we het vandaag opnieuw gaan doen. Ja. Ik kijk even rond hier op de economieredactie. En dan zie ik meteen al hier op het bureau liggen... de stijlgids Vormgeving Tabloid. Nou, dat zegt genoeg. NRC gaat vandaag over op uh, Tabloid. Een spannende dag. Een heel spannende dag. Uh, heel erg voorbereid, de voorbije weken en maanden. En dus inderdaad, elke redacteur vindt vanochtend op zijn klavier een, ja. uh, een klein stijlgidje uh, om te vertellen hoe het nu uh, moet, uh, moet gebeuren. Laten we even kijken hoe, waar, hoe dat begint. Vertel eens eventjes hier. Het begint met de voorpagina natuurlijk, dan staat er de, hoe de voorpagina balkvorm vormgegeven moet worden. Ja, wel, er staat per uh, bladzijde en eigenlijk per rubriek uh, hoe de vormgeving moet, de voorpagina, pagina 2, 3. Fokken dus en sukken, linksonder, uh, ik hier uh, juist, onder de stukken moeten linksonder. Fritz Abraham is een drie kolom rechtsonder. Dus uh, de correcties en aanvullingen moeten onder de kolom in de hoek rechts. Wacht op even, dat laatste baan. begrijp ik even niet. Kunt ja. u dat nog <laughs> <laughs> Het is echt minutieus, is het beschreven. Hè? Ziet u het wel zitten, chef Economie? Uh, volgens mij wordt het een prachtige krant. Ja? ja, ik zie het wel zitten. Maar wel spannend, hè? Absoluut ook spannend. Maar goed, voor vooral me... als je zo lang gewend bent om een, een brosje te maken. Een krant is een krant. Volgens mij valt het wel mee. Een krant is een krant. Oké, okay, ik hoop dat uw lezers daar ook zo over denken. Straks na acht uur uh, praat ik verder met uh, Peter van der Meers. Wat gaat u overigens zo meteen doen? Wel, om acht uur is er de ochtendvergadering... waar we afchecken de thema's die we gisteravond uitgezet hebben. Uh, uh, gaan we die nog altijd brengen vandaag? Waar staan we? Waar staan we in de verschillende dossiers? Die jullie op... willen natuurlijk ook extra uitpakken vanmiddag, hè? Omdat het een nieuwe krant is. Hebben jullie vast nog een scoopje hier of daar? Nee, op dit ogenblik, we wilden niet uitpakken met een, de grote scoop. We maken de krant zoals we die altijd maken. En het nieuws... Van van het nieuws van vanochtend moet goed in die krant uh, ja. uh, staan. Dus het is niet zo dat we nu een hele grote nieuwe, nieuwe interview met uh, uh, weet ik veel wie hebben. Dus uh, dus straks wordt recht afgecheckt van wat hebben we om straks uh, die krant mee te maken. We gaan vergaderen bij NRC Handelsblad. Tot straks. Het NOS Radio en journaal media overzicht. In Libië lijken gisteren de zwaarste gevechten te hebben gewoed. U hoorde dat ook in het journaal. Zwaarste sinds de opstand, begin van de opstand. Op verschillende plaatsen begonnen troepen van Gaddafi een tegenoffensief. Al Jazeera meldt dat Gaddafi-aanhangers met gevechtshelikopters... gevechtsvliegtuigen en tanks de oppositie aanviel. En onder meer Bin Jawad, Tobruk, Ras Lanouf en Misrata. Of de troepen ook daadwerkelijk geslaagd zijn om de steden te heroveren... is niet helemaal duidelijk. Tegenover Al Jazeera laat Mohammed Ali, een oppositieleider in Masrata... weten dat ze de troepen van Gaddafi in hun greep hebben. We houden Gaddafi-aanhangers gevangen... En we ondervragen ze. We zullen ze ook op televisie tonen, al dus deze Ali. Berichtgeving over het aantal doden en gewonden lopen uiteen. Reuters sprak met een dokter in Misrata. Volgens hem zijn door de gevechten veel gewonden gevallen. Ook spreekt hij van tenminste 18 doden. CNN spreekt van 42 doden, 17 oppositieleden en 25 gaddafi aanhangers Humanitair chef van de Verenigde Naties, Valerie Amos... wil dat in Misrata dringend hulp komt. Mensen sterven en hebben hulp nodig. Ik roep de autoriteiten op om hulpverleners toegang te veranderen verlenen tot Misrata, om zo mensenlevens te redden. Al dus Amos tegenover CNN. In Cairo liep het dit weekend uit de hand. Demonstranten werden bij het hoofdkwartier van de geheime politie aangevallen door mannen met kapmessen en benzinebommen. Hoorde u ook al vanochtend. Betogers eisten een hervorming van de Egyptische veiligheidsdiensten. Volgens de staatstelevisie probeerden ze het hoofdkwartier van de geheime politie binnen te dringen. Tegenover El Arabiya laat een demonstrant weten. Het leger schoot in de lucht om ons bij het hoofdkwartier uiteen te drijven. We probeerden weg te rennen, maar kwamen mannen in burgerkleding tegen met wapens. Zeker ze 15 demonstranten raakten gewond. Er zat ook nog ander nieuws in de kranten. Grote defensieorder waar de Nederlandse scheepswerf Damen Schelde op hoopt is volgens de Volkskrant het voornaamste economische belang achter het bezoek van koningin Beatrix aan Oman. Het gaat om de levering van vier marineschepen te waarde van honderden miljoenen euro's. ingewijde van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat aan de krant weten: wij willen passen in de strategie van Damen Schelde. Het kabinet zet sterk in op economische diplomatie. Door de onrust in Oman was het staatsbezoek van de koningin uitgesteld. Wel heeft een privédiner met Sultan Kuwabas bin Saad Al Said. PVV-leider Geert Wilders is op zijn zacht gezegd niet blij met dat besluit. Op Twitter laat hij weten: honderden mensen demonstreerden vandaag in Oman tegen regimes van de abjecte Sultan. Dat de koningin met die dictator gaat dineren is erg dom, uitroepteken. Metro bericht nog over de kunstwerken van de Rijksoverheid. Er zijn er duizenden kwijt uit de eigen collectie. Een zoektocht door de Rijksdienst van het cultureel, voor het cultureel erfgoed... binnen ministeries, musea, gemeenten en provincies... heeft de afgelopen jaren weinig opgeleverd. Over de vermiste kunstwerken van het Rijk bevinden zich doeken, daaronder van wereldberoemde Cobra-bewering, de Chinese Ming-fase en ook nog antieke meubelstukken. Het is niet duidelijk of de kunst in het verleden gestolen is of door het toedoen van bijvoorbeeld slechte administratie is zoek geraakt. Een kunsthistorica laat tegenover Metro weten dat er veel kleine juweeltjes tussen zitten om prachtige tentoonstellingen mee te kunnen vullen. Nou, er is een lijst van 129 pagina's met vermiste rijkskunstwerken. Kunt u vinden op metronieuws.nl. Een wetenschapper van de NASA claimt tot slot dat hij de gefossiliseerde resten van buitenaardse bacteriën heeft aangetroffen in meteorieten. Dat meldt de Britse krant The Guardian. Volgens de ontdekker Richard Hoover gaat het waarschijnlijk om de overblijfselen... van buitenaardse levensvormen die groeiden op hemellichamen... waar de meteorieten ooit deel van uitmaakten. Hoewel de ontdekking door wetenschappers met sceptisch is ontvangen... kan het betekenen dat er overal leven te vinden is... en dat het leven op aarde mogelijk van andere planeten komt. Lijkt op een boek van Dan Brown. De hmm. Delta Deception. Heb jij die gelezen? Ja, okay. ergens op de Noordpool vonden ze ook zoiets. <laughs> zo dadelijk, na het journaal van 8 uur gaan wij opnieuw proberen... onze verslaggevers in Libië te bereiken. En we praten ook verder erover. En Roel Pauw, die is nog altijd in het gebied rondom Libië en Tunesië. Hoort u meer over, zo dadelijk. Internet, blogs, Twitter, kranten, radio en televisie. Felix Murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Ja, die huurlingen, die worden in allerlei berichten... worden ze afgeschilderd als bloedorstige, types. Maar misschien ligt het iets genuanceerder. Ze lijken eerder een soort van sukkelaars. Zuchtmeisjes, u weet van, die. Ah, muziek. Maar goed, al met al, hij is nog zo gek als een deur.